Na, naar, eh, na 30 jaar. je Ja, je doet helemaal niks. Het is wel te Ja, het is plat. is plat. Ja, dat is wel. Ach, Goed. Ja, dat Ja, dat Ja, dat Ja, dat is Ja, dat Ja, dat is Ja, het. Ja,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 Ik heb het Kom maar. Ik